12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Alle kledingwinkels van de keten Promis en het merendeel van de Steps winkels gaan dit voorjaar dicht. Belgische moederbedrijf FNG heeft besloten de kleding van beide merken voortaan grotendeels online te verkopen. Promis heeft nu 14 winkels in Nederland en van Steps blijven er dan nog maar 10 van de 48 open. Zo'n 150 mensen verliezen hun baan. FC Den Bosch heeft een aantal supporters een stadionverbod opgelegd vanwege wangedrag. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior werd speler Ahmed Mendes Morera vanaf de tribunes racistisch bejegend. De wedstrijd werd tien minuten stilgelegd. FC Den Bosch heeft het eigen onderzoek naar de gebeurtenissen afgerond. Het onderzoeksrapport ligt nu bij de KNVB. De Amerikaanse regering heeft premier Rutte persoonlijk onder druk gezet om de verkoop van een chipmachine van ASML aan een Chinees bedrijf te voorkomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Toen Nederland een exportvergunning wilde afgeven voor de verkoop, zouden de Amerikanen hun bezwaren twee keer bij Rutte aan de orde hebben gesteld. Volgens Reuters is de bestelling van de Chinese klant inmiddels in de wacht gezet. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hebben onbekenden vannacht geprobeerd brand te stichten. De directeur van de Islamitische School zegt dat de school aan de lopende band zwart is gemaakt door de gemeente Amsterdam en het ministerie van het onderwijs. De IVD waarschuwde dat leerlingen van het Haga Lyceum worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. Leerlingen van de parkschool in Arnhem... hebben bloemen en knuffels neergelegd op het schoolplein... ter nagedachtenis aan de jongen van Vier... die met oud en nieuw omkwam bij de flatbrand. Het is de eerste schooldag na het drama. In de hal van de school is ook een herdenkingsplek ingericht... waar kinderen een tekening of boodschap kunnen achterlaten. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het steeds meer op. en Het is vanmiddag een graad of zeven. Vanavond en vannacht opnieuw wat regen... en dan morgen overdag weer wat droger. Dit was het NOS-journaal.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Een Prisma horloge uit de Prisma collectie vol nieuwe modellen. Prisma horloges steengoed.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 Take off his shoes, put down your hair Turn on the music and we'll get somewhere I Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach Slice and sand Hug me a heap, sway me a lot We got a lot of ocean if it gets too hot Ooh, ooh, ooh baby, take my hand Slicing sand. Come, baby, come. Let's dig some holes. You'll find. To the left, slice to the right, slice down the middle, baby, hold me tighter. We'll have some real rock We'll have some real rock and fun in the sun. Slice and zap. We'll have some real rock and fun in the sun. slice and sand. Het Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 47. En dat is de week waarin 18 november 1928... mag worden beschouwd als de geboortedag van Mickey Mouse. Op Deze dag gaat Steamboat Willie namelijk in première... in het Colony Theater in New York... Het was tevens de eerste tekenfilm met geluid. Hierna volgen nog enkele andere korte films van Walt Disney. Zoals De Drie Biggetjes en Donald Duck. De filmpjes heten Silly Symphonies. Straks zo'n liedje uit 1933. Alsjeblieft. En de muziek waar we mee begonnen, dat heeft ermee te maken... dat op 14 november 1961 Blue Hawaii in première gaat. Deze achtste film van Elvis Presley is tussen 17 maart en 17 april 1961 op Hawaii opgenomen. De liedjes voor de soundtrack zijn op 21, 22 en 23 maart van het jaar opgenomen... in studio B van Radio Records in Hollywood. Het scenario van Blue Hawaii is geschreven door Alan Wise en Hal Canter. De film is geregisseerd door Norman Terrick. Elvis Presley speelt Chet Gates in de film. De vrouwelijke hoofdrol is voor Joan Blackman. Blue Hawaii is met ingang van 22 november 61 in heel Amerika te zien. En wij draaien de muziek van de soundtrack, het derde nummer van kant 2. Slicing Sand, zo heet het. Straks tijdens deze rondleiding een oude top 40. Week 47, welk jaar? Dat vertel ik nog niet. Het is in ieder geval wel het geboortejaar van Carly Minork. Australische, nee niet Amerikaans, Australische zangeres en actrice. En Gordon, Nederlandse zanger, en die doet nog allerlei andere dingen. Presentator van alles en wat. Op nummer 1 in die oude top 40 staat een liedje van een Nederlandse band. Het nummer wordt speciaal geschreven voor een fan die bij een verkeersongeval om het leven kwam. Het nummer wordt geschreven door Arnold Muren en gezongen door Kees Veerman. En het liedje begint met de volgende tekst. How do you feel? Loving a rose, guarding her life day and night. How do you feel, losing that rose? Killing by a storm you can't fight. Prachtige tekst. Een dramatisch voorval. En eigenlijk ook een beetje een dramatisch liedje. Straks hebben we ook nog natuurlijk de langspeelplaat van de week. Het is deze keer het vierde studioalbum van een Britse symfonische rockband uit Birmingham. Met leider Javelin. En tijdens deze rondleiding hebben we ook nog een nummer uit een spaghetti western... met in de hoofdrol Clint Eastwood. Het nummer werd geschreven door Ennio Morricone... maar het kwam in een uitvoering van een andere orkestleider... op nummer 1 in de Britse hitparade terecht. Welk nummer was het en wie voerde het uit? Wie was die orkestleider? En tijdens deze rondleiding ook nog het nummer van de Rolling Stones... dat Donald Trump zich toeëigende voor zijn campagne... voor het Amerikaanse presidentschap in 2016. Welk nummer was dat... En wat vonden de Stones er eigenlijk van? Hm. En ook nog tijdens deze rondleiding... aandacht voor de bedenker van de Europarade. Een hitlijst die ooit in de jaren 70... door de tros op Hilversum 3 werd uitgezonden. En uh, straks wat jingeltjes... Van die uh, uh, Europarade. Na een nummer van de Beatles. Oudste nummer deze week is, ik vertelde het al, zo'n silly symphony uit 1933. Maar we gaan nu eerst naar 22 november 1968. Ladies and gentlemen. The Beatles. The Beatles. The Beatles. Hey, hey. hey the pill. What did you kill? jungle where the mighty tiger lies. Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between Faith and you'll be sorry when the wolf comes to your door. 1933. En wat een geluidskwaliteit. Ongelooflijk. Steamboat Willie was het eerste filmpje van Mickey met geluid... en ook de eerste tekenfilm met geluid van Walt Disney. Hierna volgden nog enkele andere filmpjes... zoals De Drie Biggetjes en Donald Duck. Deze filmpjes heten Silly Symphonies. Het was een serie waarin allerlei tekenfilmfiguren muziek maakten. In 1937 maakte Walt Disney zijn eerste tekenfilm... met de lengte van een speelfilm. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Deze film was razend populair en won in 1939 een Oscar. Of liever gezegd, achter Oscars. Want Disney kreeg naast het gewone beeldje ook nog zeven kleine beeldjes erbij. Hierna volgde nog een lange reeks met uh, lange tekenfilms, zeker. Dit was uh, Who's Afraid of the Big Bad Wolf uit 1933. Zo'n silly symphony dus. En daarvoor muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want uh, de White Album van de Fab Four ligt vanaf 22 november 1968 in de Europese platenwinkels. Op deze dubbel LP staan 30 nummers... die tussen 30 mei en 14 oktober 1968... in de Abbey Road Studio in Londen zijn opgenomen. Het album is in een eenvoudige witte hoes gestoken. En drie dagen na de Europese release... wordt het zogenaamde White Album in Amerika uitgebracht... In de eerste twee weken wordt in Amerika bijna 2 miljoen exemplaren van deze plaat verkocht. Wij luisteren naar het eerste nummer van Kant 3: The Continuing Story of Bungalow Bill. Een song geschreven door John Lennon in India. Het nummer gaat over een man die tussen de Maharishi meditatiesessies op jacht gaat naar een paar tijgers om die dood te schieten. Een triest verhaal eigenlijk, ja. In het nummer horen we onder andere de vrouw van Ringo... Maureen Starkey, we horen haar meezingen. En Yoko Ono doet de vrouwelijke tekst in het nummer. Was je dat al opgevallen? <much> Muziekvrienden, zometeen de langspeelplaat van de week... ...via de studioalbum van een Britse symfonische rockband uit Birmingham... ...met leider Jeff Lynne. Maar voordat we daar aan toe gaan, gaan we eerst naar de top 40. En we draaien vast een nummer uit die lijst. Week 47, maar het jaar ga ik je nog niet vertellen...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 Ik dat nog nou? ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou nog niks te maken. Ik wil niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd. En met jou niet. Te... Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik wil niet van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken. Een voorproefje uit die oude top 40... Week 47, maar welk jaar, dat ga ik je nog niet vertellen. Een nummer van uh, Tjö Baets. we kennen hem natuurlijk beter als Tony Bas. Hij had uh, een hoop hits. Met bijvoorbeeld, dat is het einde uit 1965. Gina Lollobrigida was ook een hit van hem. Bij ons staat op de keukendeur. En natuurlijk deze, ik ben met jou niet getrouwd. Maar welk jaar, lieve mensen? Nee, weet je waar ik nou aan moest denken toen ik uh, dit nummer uh, hoorde? Kom je luisteren. Ik kan er niks aan doen, maar ik denk dat Frans Bouwer goed geluisterd heeft naar Tony Bas. Kan bijna niet anders, toch? Goed, Muziekvrienden... Je hoort het aan de muziek. We zijn toe aan de langspeelplaat van de week en dat is uh, een band uit Birmingham en een album van hun vierde album uit 1974 van die Electric Light Orchestra. De band werd in 1971 opgericht door Roy Wood, Jeff Lynne en Bev Bevan en kwam voort uit de, de Britse band The Move. De groep gebruikte instrumenten als cello en violen om een klassiek geluid te creëren. Op de eerste drie albums wordt nog gewerkt met overdubs... een manier om een heel orkest te suggereren. Eldorado is hun vierde studioalbum... en hun eerste album waarop gebruik wordt gemaakt... van een compleet symfonieorkest. Eldorado is ook het eerste conceptalbum van de groep. De verhaallijn werd door Jeff Lyn opgezet... en daarna werd er muziek bij gecomponeerd. Het album verhaalt van een persoon die vlucht in een fantasiedroomwereld om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Eldorado betekent natuurlijk het beloofde land, het land van goud. Lewis Clark was medeverantwoordelijk voor de arrangementen en dirigeerde het orkest en het koor. Bassist Mike Albuquerque verliet de band vlak voor de opname. En, uh, dat betekende dat Jeff Lynn bijna alle baspartijen voor zijn rekening moest nemen. De hoes van het album werd ontworpen door Sharon Arden. De afbeelding op de hoes is één frameje uit de bioscoopfilm... The Wizard of Oz uit 1939. Eldorado wordt nog steeds gezien als een meesterwerk van de band. En ondanks de goede albums die de groep daarna nog maakte... zou deze plaat nooit meer overtroffen worden. Daarom de langspeelplaat van de week in het Muziekmuseum. Het album Eldorado van de Electric Light Orchestra uit 1974 the week. Me, I'm just a poor boy across the far house And I've traveled many days to reach this place to make my stand. Oh, and I fell in with a very pain and drank away the hour. Een magistraal album Eldorado van de Electric Light Orchestra uit 1974. Wij draaiden de eerste tek daarvan, Poor Boy. Muziekvrienden. We hebben het weer voor elkaar. Zeker. We hebben een oude top 40 genomen, week 47. We hebben alle plaatjes weer opgezocht. We hebben ze in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zeppen er langs tot en met nummer 11.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 Guarding her life day and night. How do you feel losing that rose? Killed by a storm you can't fight. Het nummer is speciaal geschreven voor de moeder van het meisje. Deze week nieuw in de top 40. Nieuw. 40. De Equals. En zo heet het ook. Safli Safli, nummer 40. De eerste nieuweling in deze lijst. We hebben er uh, vier in totaal. En dit is een bijzonder nummer. Engelbert met Humperdinck. Hij zingt in het Engels. Maar het is eigenlijk ook weer een beetje Frans. Turning turning. The world goes on. We can't change. Wat zingt hij nou? Les Bicycles. Les Bicycles. Ja, het zou Frans moeten zijn. Komt trouwens uit een uh, film uit datzelfde jaar. Een, een nummer in de film wordt gezongen door uh, Anthony May. Maar uh, Engelbert Humperdinck had er een grote hit mee. En Mireille Mathieu trouwens ook. Maar dan in een Franse uitvoering. Nieuw. Tweede nieuweling. Oorspronkelijke nummer van Hup Elperts. Mijn pa heeft blauwe reigers, mijn maap en gaalse tijgers. Mijn broer ligt met een bunzing in zijn bed. Mijn zus die heeft een motje, ze zijn getikt van lotje. Straks worden we het huis nog uitgezet. Oh, oh, oh. wat een familie. Dus die kijk, drink er weer op je nek. Iedereen die binnenkomt, die zweet zich dood. Gillen, lopen, zit aan weg. Is het ja. luik, paard of schoon? Oorspronkelijk een op betaalnummer. En een tekstje erop. Een gekke tekst, natuurlijk, altijd, hè. Oh, oh, wat een familie! Johnny Rijk. Ja, Rijk te gooien, Johnny Kraakant.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 means a thing without you I'm just half alive in mijn struggle to survive without you You are my way of life Ja, dus niet my way, maar my way of life. Frank Sinatra 37 in deze oude top 40 week 47. Nieuw. And dit is een bijzonder nummer op de tijd geschreven door There's Albert Hammond. A, boy, a little boy shooting arrows in the blue. And he's aiming them at someone. But the question is, is at who? Is it me or is it you? Hard to tell until you're hit. But you'll know it when they hit you. Cause they heard a little bit. Here they come, pouring out of the blue. Little arrows for me and for you. You're for Weet je dat ook? Little Arrows het wordt uitgevoerd door uh, Graeme Purdyblank. En hij noemde zich in de tijd uh, Lippy Lee. En het nummer werd geschreven, ik weet niet of je het net goed kon verstaan, door Albert Hammond, met tekst van Mike Hazelwood. En hij was nog niet zo bekend, Albert Hemmens. Deze hebben we van het vinyl af moeten halen. Ja, dit soort plaatjes verschijnen natuurlijk niet uh, op Spotify of. Nee, dit moet je echt weer uit het oude stoffenarchief halen. Alle machtig mensen. Hij was populair, hoor. Zeker. Met zijn accordeon, natuurlijk. Johan Hendrik Holshuizen, want zo heet hij. We kennen hem onder zijn artiestenaam Johnny Woodhouse. 2015 15e werd hij al uh, wereldkampioen accordeon spelen. Dus niet dat er wedstrijden voor waren. Hij <lacht> werd geboren in 1922, overleed in uh, 2001. En dit is het uh, liedje Nonnenkoor. Kwam dus nieuw binnen op nummer 35. Nummer 34! zijn van die plaatjes die eigenlijk nooit meer draait? Ja, is misschien wel een beetje jammer toch? Dit is eigenlijk ook zo'n plaatje wat je nooit meer terug hoort. hit voor Bezit en hun tweede singeltje. Hun eerste kwam niet verder dan de tipperade Maybe Someday. En dit is Waiting For You op 34. Het plaatje was alweer op zijn terugweg. Nou ja, goed. Ze hadden nog een lange carrière voor de boef. Hier zijn de heikrekels. Mooie. De stem van Wim van Genep. Jij bent voor mij, hier op deze aard, meer dan al, het andere waard. Mooier dan rozen. Het gaat natuurlijk over een vrouw dat kan bijna niet anders. Uit uh, Gelderop kwamen ze in de tijd toch? Uh, ja, zeker de uh, eikrekels. Een klassieker nu van een band uit uh, Glow, okay. QB. Of my eyes. I can see the rainy day. Sitting in the chair of my cousin. Looking for a way to be the one who I am.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 Window of My Eyes, QB en the Blizzards. En uh, op uh, nummer 32 staat het. En dat betekent dat je na 32 krijg je altijd. Uh, Heintje. Oh, we komen er meerdere keren tegen deze lijst. En ook een fan van Heintje, die over Heintje zingt. Ik bouw dir een slag. Simons, Ich Bouw dir ein was een grote hit. Maar welk jaar, muziekvrienden, week 46, sorry, 47, staat het plaatje dus uh, op nummer 1. The for en wat is dit nu, zou je denken? Een band uit Birmingham. van een legendarische muzikant. Steve Winwood. Met zijn band Traffic. Met een lang singeltje. Ruim zes minuten. Staat op 30. Het heet Feeling Alright. En van deze artiest zou je altijd denken... dat hij van Jamaica komt. Nee, hij komt gewoon uit Amerika. Geboren in Texas. Zou je niet denken. Johnny Nash. I don't wanna hear it. No more fussing and fighting, baby. Hold me tight Let's let bygones be bygones Let's think about tomorrow, girl Our future's bright well, I know I was wrong But I was just a fool Too blind to see You are the only girl for me And everything's gonna be alright, baby. Zijn eerste hit in Nederland, Hold Me Tight, had nog andere hits met Cupid en Tears On My Pillow. Johnny Nash, dus niet Johnny Cash, maar nee, Johnny Nash. Nu, Wilma. Hoi. Ze zingt keurig netjes Duits, Wilma. Ze was toen elf, toen ze dit uh, liedje zong. En ze zingt dus over Heintje, want die stond uh, net in deze hitparade. Worden met al. Met Ik bouw dir ein dus Zij vraagt, wil je dat slot voor mij bouwen? Dan 27 nu. Broeders André Ben en Henk Grote. En ze noemden zich de G Bros. Dus gewoon de hoofdletter G en dan de Bros afkorting van broeders dus. Simpel als dat. Er zijn een paar leuke singeltjes, en dit was er een van Henry the Horse. Op. Uh, 27 dus. En nu een klassieker deze keer in de uitvoering van Aretha Franklin kennen het uh, Ook natuurlijk van uh, Diana Warwick, de tijd geschreven door Burt Bacharach. 25 Nummer 24. Het is het jaar waarin de Mexico-Stad de Olympische Zomerspelen worden geopend. 31 Afrikaanse landen boycotten de Spelen uit protest tegen de deelname van Zuid-Afrika. Vet Domino, liedje van de Beatles, Lovely Rita van het beroemde album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. De Moody Blues. Ride my seesaw. Welk jaar, lieve mensen, is dit nou een hit in de weer. Ride my seesaw. Take this place on this trip, just for me. Het is het jaar waarin voor het eerst de fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Wat is dit voor plaatje? Radio Veronica was in de tijd een populair radiostation en een van de DJ's was Rob Oud en hij had een hit met uh, onder andere Diddy. Bij alles wat mijn kinderen doen krijg ik steeds weer de schuld Gisteren schoot er eentje met een grote kattenpult Een jockey van zijn stokkie en het paartenbult En toen brak. Het gebaseerd op het thema When the Saints Go Marching In. Het was in de tijd de opvolger van Kom Uit de Bedsteen, Daar had hij een grote hit mee. Dit was eigenlijk een plaatje om gauw te vergeten. Maar goed, het stond toch wel in die top 40. Ja, Veronica maakte die top 40 zelf. Dus hoe makkelijk kan het zijn om jezelf in die lijst te zitten? Het zal ook wel best aardig verkocht zijn geweest. Vaster. Dan nu een band uit Nederland. Ze heette The Free. Dus niet te verwarren met de Engelse Free. Met de nummer Soul Party. Soul Party. Nederlandse free en wie zat daar op toetsenbord in de tijd? Wie was dat? Ja, Ferry Maat, echt hoor of the coming of the lord he is trembling out the village where the grapes of wrath are stored he hath loosed the fateful lightning ...of The Republic. Op uh, 5 juni van het uh, jaar... ...wordt de Amerikaanse ex-presidentskandidaat... ...Robert F. Kennedy neergeschoten. Hij overlijdt een dag later. En die Williams zong het lied op zijn afscheid. Vandaar dat het in deze hitparade staat. Een bandje uit uh, Duitsland, dacht ik. De Stars Met misschien wel de eerste kerstplaat van het jaar. Het nummer Music Box. Muziek nu uit een televisieserie. Het thema uit De Glazen Stad. Kan je dat nog herinneren? Gecomponeerd in de tijd door uh, Tony Vos... En hij noemde het Love in Copenhagen. En die Dabba Dabba Da... dat is uh, Ellie Nieman... van... Uh, Ellie en Rickert. En zij zong ook met, bij de grote af en We zijn toe inmiddels aan... Uh, daar vinden we een klassieker... in de tijd geschreven... 1955 door... Uh, Little Willie John... Maar de grootste hit had Fleetwood Mac dan mij. Daarom dus in die lijst. Need Your Love So Bad. Need someone's hand to lead me through the night. 18 dus. U 17. You don't know what you De band van Ray en Dave Davies, de Kings. En zeiden het ook Starstruck. Ja, ze hadden veel hits, zo, zou ik je zeggen. En dit was misschien een van de ja, minder bekende nummers. Ja, Mr. Pleasant, Waterloo Sunset. Sunny Afternoon. We denken het maar, eens is wel echt een ongelofelijke breed hit in Engeland, maar natuurlijk ook in Nederland. Zometeen op nummer 1, een hit van een Nederlandse band. Het nummer werd in de tijd speciaal geschreven voor een fan die bij een verkeersongeval om het leven kwam. Eerst zijn we aan... Uh, 16. de 16. The Casuals met... Jasmine. Op 15 vinden we een liedje wat door vele artiesten is uitgevoerd. Zelfs Long John Baldry, die zong het. Maar deze keer staat het in de uitvoering van Patty Bravo op nummer 16. La Bambola. La Bambola. Zo is de klem wel goed. Mary Hopken nu. Tweede tijd uh, geproduceerd door Paul McCartney. Het is een uh, van oorsprong een Russisch liedje met een Engelse tekst... Lang geleden gecomponeerd. I've got dreams, dreams to remember. Auto's Wedding. Dreams, dreams Nummer 13 in deze lijst. Het plaatje werd postuum uitgebracht. I've got dreams to remember. Do it Don't make it by. Make a sad song and make it better. En eerst Paul McCartney zelf, hij zingt in Hey Jude Van de Beatles, nummer 12. En dit is. Uh, Peter Tettero met. Red, Red, white. Het beeld van de wekelijkse beschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Vrienden, we hebben een oude top 40 uit week 47. 1900, het jaar waarin Robert Kennedy werd doodgeschoten. 1968. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 in Een band uit Volendam. Misschien weet je het al welk liedje het om gaat. Er komt hier Nummer 10. All Along the Watchtower. Jimi Hendrix. Keiharde gitaarmuziek. Nummer 9. Only One Woman van The Marbles. Prachtig nummer. Nummer 8. Ik ben met jou niet getrouwd. Van Tony Bas. We hebben hem al gehoord. Nummer 7. Listen to me. Do the best you can. Van The Hollies. Nummer 6. Just a little bit of peace in my heart. Nummer van The Golden Earrings. Met een Esther nog achter in de tijd. Nummer 5. My Little Lady van de Tremolos. Nummer 4, White Room, een klassieke van Cream. Nummer 3, With a Little Help from Our Friends van Joe Cocker. Nummer 2, er is die nog een keer Haiti Boombachi van Heintje. En nummer 1, de cats. It's number one, it's number one. Nummer 1. kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week. Those who die they never see The Sun comes shining through their window pane They pass away